Rotterdam is een dorp van vele ambachten: kuipers, leerloyers, paardemelkers en ook ijzersmeden. In de plaatselijke smidse speelt zich het volgende tafereel af tussen dokter Eustachius Caligar en de dorpssmid die simpelweg Jan heet. Amai, dokter Caligari, je zeggen met Tonnefilou die snijmissen waar u die zien nogal laf. Je staat hier om de vijf botten om je grief te laten slijpen. Ach ja, het werk van een chirurgijn is nooit gedaan, Jan, mijn beste man. Ja ja, het werk van een smid is anders ook niet. Nou, die stoflong van jou wordt er ook niet beter op. Ach, meneer de dokter, wij zwartmijnwerkers, wij zijn wel een potte gras. Ons krijden niet zo rap onder de vloer. Hé, kijk naar mijn oude kameraad, de Roger. Ze hebben je ook aan reepjes moeten trekken, eer dat een die zijn pijp uit was. Ah, daar zie je, de Belga. De schooldag begint ook voor de kinnetjes. Ik moet zeggen, de man is de laatste tijd een beetje raar aan het doen. Maar ja, het zullen jaren zijn niet waar. Met kinderen moet je altijd geduld hebben, Jan. Ze zijn tenslotte de toekomst van dit dorp. Allee, schattekus! eventjes stil zijn nu, want ik heb een droevige mededeling. En wat is de mededeling? Juffrouw Joukasta. De bosklassen met ons thema van dit jaar, paddenstoelen, de brave huisvader onder de schimmels, ah. kunnen jammer genoeg niet doorgaan. Waarom niet? We hebben vergaderd met het oudercomité en meester Creon en ik hebben zo gedacht dat het misschien niet zo'n goed idee is om nu in het Zwarte Woud van Rotterdam te gaan rondlopen. De bosklassen We gaan wel door. Ik weet dat jullie teleurgesteld zijn, maar de bosklassen We gaan wel door. Kijk, ik ga hier niet over discussiëren. U bent stout, juffrouw. Dat mag niet. Luister, er zijn geen bosklassen dit jaar. De burgemeester heeft het zo beslist. De burgemeester? Ja, de burgemeester. In de herberg De Zwarte Hand trekt Klaas zijn stoute schoenen aan. Met daarboven een leuk ensemble van wit hemdje, pofbroek en babyblauw de Nou wel, jongeheer Bavu. goed op traaktocht. Je moet mij niet proberen te tegenhouden, Philippe. Mijn besluit staat vast. Eh, uh... Huil niet voor mij, Philippe. Het Rad van Fortuin draait maar door en door. En je kan bankroet gaan of een mooie prijs winnen. Een auto bijvoorbeeld, of een frigo. Wie niet waagt, niet wint. Adieu, mon brave. Adieu. Als de maar niet denkt dat ik hem zijn kamer niet blijf doorreken. Wat een lyrische morgen. Dag ventje met de fiets. Met de bloem. Bloem, bloem. Dag visserke vis met de pijp. Hé? Eh? En dag visserke vis met de pet. Was dat tegen mij? Pet en pijp. Van het visserke vis. Dag vis. Dag lieve vis. Dag klein visselijn mijn. Eigenlijk zou ik nog proviant nodig hebben voor onderweg. Zie dat ik zonder dinosauruskoeken kom te zitten. Ik mag er niet aan denken. Ah, daar is een gezellig superetje. Ja? Kan ik u ergens mee helpen? Excuseer, heeft u toevallig een flesje sinaasappelsap? Sinaasappelsap. Alsjeblieft. Uh, Zwienie, Zwap? Nee nee, ik bedoel. Redouard, Redouard. Wel wel wel. Wat is dat met dat geroep? Wij willen hier geen hommelus. Uh, ik wilde een flesje sinaasappelsap, maar mevrouw hier. Hij begeert de mooie spulletjes van de winkel. Dit is een plaatselijke winkel voor mensen van hier. Gij hebt hier niks te zoeken. Okay. Ja ja, het is goed. Ik ben al weg. Ik was nu onze eerste klant in 15 jaar. Shit!